Het beeld van de mens. Die mij over alles heen helpt, voor alles beloont. Ik mag je weer schrijven. Nog één keer met je praten. Ik zit in mijn cel. Na al dat lawaai van gisteren, die vreselijke tronies, die schreeuwende monden in de rechtszaal, omgeeft mij weer de serene geborgenheid van mijn cel. Ik ben ter dood veroordeeld wegens hoogverraad. Als je deze brief ontvangt, zal het voor ons wel voltrokken zijn. En toch staat mijn gemoed niet naar afscheid nemen. Geen zins. Hoe dat komt, weet ik niet. Maar ik voel me nog helemaal niet aan gene zijde. Nee, ik hou me helemaal niet met de goede God bezig. Hij heeft mij de onuitsprekelijke gunst betoond naar mij toe te komen... ...en zich met mij bezig te houden. Jouw man... ...jouw zwakke, laffe, gecompliceerde... doodgewone doorsnee man... ...heeft het mogen beleven... ...tot een instrument van God te worden. Niet als samenzweerder heeft men mij veroordeeld... ...want de rechtbank heeft vastgesteld... ...dat ik tegen elke vorm van geweld was... ...niets georganiseerd had... ...en geen plannen had gesmeed. Nee... Men brengt mij ter dood, omdat ik mijn bevelen van God ontvang en niet van de machthebbers. Het is ons niet gegeven hem van aangezicht tot aangezicht te zien, maar wij moeten diep geschokt zijn als we plotseling tot het inzicht komen dat hij een leven lang, overdag als wolk en s'nachts als vuurzuil voor ons is uitgetrokken en dat hij ons toestaat dit plotseling in één oogwenk te onderkennen. Nu kan er niets meer gebeuren. Ook het gehuil van de hel kan mij niet meer deren. Ook haar vuur niet. Want ik ben door haar heen gegaan. Merkwaardig hoe mensen voor hun leven sidderen... wie er beroep het is anderen ter dood te brengen. Blijf er zelf goed vanaf komen. Dan begrijp ik niet. Dat is ook niet nodig. Als ik u de boeien aandoe, dan bedankt u me altijd. Daarvoor zou u nou meer reden hebben. Als u mij de boeien aandoet, dan bedank ik u om u die verschrikkelijke opgave te vergemakkelijken. Dan heb ik medelijden met u. Ja, dat werkt op mijn zenuwen. En daarom nu ik u nou de boeien af. Maar moet het henis gevangene medelijden krijgen met de bewakers. U vergeet de deur te sluiten. Ja, wat u zegt, markeert er nog maar aan dat u alarm slaat. Ik wilde uw onaangenaamheden besparen. Na 30 jaar vergeet je zoiets niet. Uh, wilt u me dan... Ook onzin. Voor de natores hebben lucht luchterarm dubbel bezet. Dan komt niemand door. Maar... In de noordelijke vleugel... zit tijdens de laatste aanval 40 gevangen in hun cellen verbrand. Dat staat me tegen. Daarom blijft de deur open. Alleen deze? U hebt me bedankt. Wij zijn jou veilig sluit ik weer af. Als u mij werkelijk... gewoon wilt besparen... Dan bent u hier. Ik zal hier zijn. Waarom werd deze deur voor mij geopend? Ik heb beloofd bij het zijn veilig hier te zijn. Maar niet om hier ook zo lang te blijven. Helemaal niet. Wie een pastoor ziet knielen, denkt altijd dat hij bidt. Maar in plaats daarvan ben ik bezig met mijn muurkalender. Muurkalender? Kijkt u maar. Die heb ik van mijn voorganger overgenomen toen ik deze cel kreeg. Hij had hem altijd alle maand vooruit in de muur gekrast. En dan elke dag afgestreefd. En nu ben ik weer bezig een nieuwe maand in te krassen. Was een dag niet voldoende geweest. Ja. Morgen is de terechtstelling. En ik werk aan een nieuwe kalender. Maar weet u, dat is heel eigenaardig. Ik geloof niet aan de galg. U gelooft aan een bon. Ik ben in staat alles te geloven en voor mogelijk te houden. Daarom verbaast dat me ook helemaal niet, u zo zonder meer mijn cel te zien binnenwandelen. Ja. Dat is zoiets als een klein wonder. Een heel onopvallend dat weer voorbij gaat. Ik ben blij dat u in deze situatie zo geheel en al uw houding weet te vinden. En dat doe ik juist niet als het erop aankomt. Nog een geluk dat mijn schaapjes hun pasteur niet zo onder ogen krijgen. Zo radeloos en ongedurig. Daarom ben ik ook zo in de weer. Ja, ja. Theorie en praktijk. Ik geloof u niet helemaal aan mijn waarde. ...zou nu werkelijk iemand die al zoveel stervende heeft bijgestaan... ...daar zelf niet mee klaarkomen? Nee, nee, zo erg ben ik er ook weer niet aan toe. Ik zou alleen wel graag willen weten... ...of ik moet sterven. Het gaat mij om het ja of het nee. Had ik daar maar een antwoord op... ...dan wist ik het wel. Hoor eens. Onze heren bewakers daar beneden hebben alle reden om ongerust te zijn. Die moeten hun angst overstemmen. Tot vandaag was ik ook ongerust. Maar nu weten wij immers beide wat ons morgen te wachten staat. Nee, dat weet ik juist niet. Vanaf de eerste minuut was ik er innerlijk van overtuigd... dat alles goed zou aflopen. In deze overtuiging heeft God mij telkens weer gesterkt. Ik weet niet of ik dat allemaal zomaar aan de kant mag zetten. Die zelfverzekerdheid en dat ongeschokt zijn... Zelfs als ze me slaan. Die zekere mate van troost... dat hun vernietigingspogingen niet zullen lukken. Het is misschien heel eenvoudig genade en bijstand van de goede God... dat hij u zo in de woestijn laat standhouden. Hebt u niet gemerkt hoe alles faalde wat wij tot onze redding ondernamen? Dat zou best kunnen. Het hele uiterlijk verloop bestond uit stranding... en schipbreuk... En onmacht na onmacht. Zij zien daar in de noodzaak ons te doden. Maar ik het teken van Gods almacht. Want waarom leven we nu nog... terwijl we volgens de regel van het huis al dood moesten zijn? Zal men ons gratie verlenen? Wat is God met dit alles van plan? Ons geloof op de proef stellen? Wat moeten we doen zonder ontrouw te worden... Blijven hopen tegen beter weten in... tot de uiterste grens van het mogelijke. Of alles laten varen en volledig afscheid nemen. Ik sta vaak genoeg voor de Heer... en kijk hem alleen maar vragend aan. Hij is de enige die u op al die vragen een antwoord kan geven. Ik denk dat we gewoon nog niet klaar zijn... voor wat hij met ons voor heeft. Vandaar deze uren van een merkwaardige advent... Dit laatste uitstel, dat hij ons nogmaals verleent, dat is het eigenlijke wonder. Denkt u zich eens in wat God tot nu toe al niet voor mij deed om mij bruikbaar te maken voor zijn doelein. Hij grifte die socialistische trek in mij, waardoor ik contact kon krijgen met de voormannen van de arbeiders. Het ging mij behoeden voor de verdenking een vertegenwoordiger van een kaste te zijn. Toen het gevaar bestond om meegesleurd te worden in de voorbereidingen van de poets werd ik daaraan onttrokken om voor elke relatie tot de geweldpleging gevrijwaard te zijn en te blijven. En tenslotte laat hij mij nog eens alles tot klaarheid brengen met u, een katholiek priester. En zo stond ik dus niet als protestant voor het gerecht, niet als grootgrondbezitter, niet als man van adel, maar als christen. En verder niets. Ja, dat zal het zijn. Hij heeft u gereed gemaakt. Mij niet. De hele dag zie ik me al te verlangend uit naar biecht en communie. Ik verwacht de komst van mijn vrouw om samen het avondmaal te nuttigen. Ik ben u. In alles gaat u mij voor. En ik struikel er achteraan. U bent sterk. En ik? Ik ben zwak. Hé, hey, zeg! Moet er hier in de bunker nog zo niet genaamd worden? U moet het maar niet kwalijk nemen, meneer de president. Maar het voordeel is dat je de bommen dan niet hoort vallen. Dat is een nadeel. Ik geef er de voorkeur aan ze te horen, zolang een ander ze op zijn kop krijgt. Overigens moet ik zeggen dat ik vandaag bijzonder lang heb moeten wachten. Geef me de lijst van de gevangenen. Tot hoorde orde, meneer de president. Wou u met een gevangene spreken? Weet ik nog niet. Ik wil eens in de kooi naar mijn schaapjes gaan kijken. Uh, nou, dan zal ik u even voorgaan. Niet nodig. Uh, u, u wilt niet begeleid worden, meneer de president. Waarvoor? Heb ik een sleutel nodig? Nee, nee, de, de cellen kunt u aan de buitenkant openmaken. Maar, maar meneer de president, over bent u bij een luchtaanval niet veilig? En als jij me begeleidt, zeker wel. Nee, dank je. Ik houd niet van heldhaftigheid met de broek vol. Nou, als dat maar goed gaat. We zijn niet fijn genoeg voor meneer de president. Een mens met een vulpen doorhalen is inderdaad iets wat beschaalder... dan hem daarna te moeten ophangen. Nou ja, laat maar. Hoe meer dood voor is hij, zijveld, hoe leuker hij wordt. Ieder moet op zijn eigen manier over zijn angst heen te komen. Ja, ja. Ja. Hé, hey, meneer de graaf. Wij zijn gevoerd in de grote heren gaan wandelen. De bewaker heeft mijn deur tijdens de aanval opengelaten. Daarvan maak ik gebruik om een kameraden op te zoeken. Ik ben je kameraad niet. Ik heb geen geld om bewakers om te kopen. Mag ik u wat water geven? Van jou heb ik niks nodig. Moet het zo zijn dat mensen die voor eenzelfde zaak sterven... ...elkaar van tevoren niets te geven en te zeggen hebben. Jij hebt illusies nodig om te kunnen sterven. Dat is het bewijs dat je niet weet waarvoor. Het is dus een illusie... ...dat wij beiden vallen in dezelfde strijd. Ach. Ja, ik weet het. U valt ten offer in de klassenstrijd. Ik word door mijn gelijken vermoord. Niet waar? Dat geloof je niet. Als er voor ons nog een morgen bestond... ...dan zouden we weer vijanden zijn... Waarom moet een mens gelijk mij dan naar de andere wereld helpen? Gewoon een kwestie van verschillende in tactische opvattingen. De een spuurt ons openlijk in het gezicht... en jij vindt het beter om over de dienstknecht van God te prevelen. Ja, dan heb ik het eerst te lieve. Alleen al het praten over het christendom brengt sinds een kleine 2000 jaar het meeste op. Maar je verbeeld je te sterven omdat je een christen bent. Niet meer? Als er ooit echt een christendom bestaan heeft... dan is dat al lang van de christenen weggevlucht... naar degene die jij uitscheldt voor de volgelingen van de antichrist. Uit de mystiekerige, sentimentele dweperij... die je nergens toe verplicht, hebben wij een werkprogramma gemaakt. Als dat waar zou zijn... ben ik de eerste die uw rode ster volgt... in plaats van de gouden ster van Bethlehem. En... Wat houd je daarvan tegen, he, meneer de graaf? Het gesteun dat opklinkt uit uw kerkers, zoals uit onze. En het bloed dat daar vergroten wordt, zoals hier. Daar heb je het antwoord. Beesten bereik je niet met bijbelspreuken. Bekering om vijf voor twaalf? Het spijt me. Daar kun je mij niet voor krijgen... Wij hebben u voor iets beters nodig. Voor de grootste van alle revoluties. Om vijf voor twaalf. Waarom kunnen wij zelfs in dit laatste ogenblik niet tot elkaar komen? Omdat u aan mij en ik aan u al door eisen blijft stellen. En aan wie zou jij ze dan willen stellen? Aan mezelf. Alleen als ik bij mezelf begin, verbreek ik de boeien van de ergste slavernij, die van de zelfzucht. Geen enkel systeem, hoe het ook mag heten, kan ons uitkomst brengen... ...zolang het gehanteerd wordt door gierige, egoïstische mensen. Waarmee begin je bij jezelf? Je offert je leven. Ik ook. Dat hebben jullie altijd makkelijker weggegeven dan geld. Van een derde zaak doen wij allen nog moeilijker afstand. Van ons standpunt en onze vooroordelen. Over een paar uur gaan wij samen de dood in... Arbeiders, mensen van adel, professoren, studenten, priesters, soldaten. Eén front van verzet door alle geledingen van ons volk. En u zou mij nog altijd de hand willen weigeren. Wij staan op een puinhoop, maar laten wij er niet als blinden bovenop staan. Wie is blind? Jullie hebben gedacht dat je een revolutie kon ontketenen ...zonder de massa achter je te hebben. Het is u niet bekend waarom de overste de aanslag voortijdig pleegde... ...en onder de ongunstigste omstandigheden? Wat gaat ons dat dan? Om de man te redden die tot gisteren met u dezelfde cel heeft gedeeld. En die had toch de massa achter zich? Hij had in de nieuwe regering een beslissende plaats moeten innemen. Waar is dit bewijs? In de akte van onze beulen. Er wordt geklopt. Een of ander gevaar. Ik moet verder. Wat heb je dan voor het belangrijkste doen? ...voor eerst... ...u een hand te geven. Ja? Probeer verder te komen... Heel leuk worden. Niet aanwezig? Eigenaardig tijdens het alarm. Nou ja, is tenslotte mijn zaak niet. Dan 202. Wie daar? Stoor ik, generaal. Dat zou mij vreselijk spijten, maar zo ontmoet je ten minste ware heldenfiguren. Daarbij wij erbarmelijke civilisten sidderen voor de bommen die maar niet willen komen, slaapt een soldaat onder alle omstandigheden. Meneer de president, u komt mij het vonnis brengen. Het vonnis wordt morgen pas geveld. Wie zou beter weten dan u dat men zich aan de reglementen moet houden. Dit is zuiver een privébezoek. Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat u mij een privébezoek zou brengen... ...als ik geen vrijspraak had te verwachten. Ja, dat is nauwelijks voor te stellen. Wat mij nog niet heel duidelijk voor de geest staat... ...is de motivering van het vonnis. Misschien zou u mij een beetje kunnen helpen. Wat? De motivering? Wat kan die voor moeilijkheden opleveren? Ik heb altijd mijn plicht gedaan. Ik ben altijd trouw gebleven aan mijn eet. Trouw gebleven aan uw eet? Dat is tijdens de zitting voor onomstotelijk aangetoond. Ik had niets met de aanslag te maken... ...en ik heb ronduit geweigerd aan een of andere actie... ...tegen het hoofd van de staat deel te nemen. In welke vorm dan ook. Ja, u weigerde ronduit. Maar omdat ik hier immers privé op bezoek ben... ...mag ik misschien iets antrenouw vragen is alleen een moordenaar en een moord schuldig. Of soms ook degene die hem tot de overtuiging hebben gebracht dat zijn daad iets noodzakelijks of heldhaftigs was. Dat, dat kan ik op geen enkele manier met mijzelf in verband brengen. Zeker. Een groot stratege onderkent de draden van het net iets wat genialer dan een simpele onbeduidende president van een rechtbank. In mijn bescheiden en misschien wat kortzichtige ogen ziet de zaak er ongeveer zo uit. De moordenaar was een overste van een generale staf en als ik mij niet helemaal vergis dan staat zo iemand onder de chef van de generale staf, maar deze bekritiseert en kettert en scheldt op alles wat zijn opperste bevelhebber beveelt en doet en tenslotte durft deze chef van de generale staf het te bestaan om midden in de strijd op leven en dood van het volk zijn functie, eenvoudig ter beschikking te stellen. Bij een lagere rang noemt men zoiets desertie. Meneer de president, deze insinuatie. Maar bij een generaal ligt zoiets natuurlijk nooit binnen het bereik van de mogelijkheden. En dan redeneert zo'n eenvoudige overste, als mijn chef, die geniale strateger uit de tijd van onze grote overwinningen, zich gedwongen voelt heen te gaan, en als dan de ene terugslag op de andere volgt, dan kan de schuld enkel en alleen bij iemand anders liggen, bij de oppaste bevelhebber. En de eerstvolgende voor de hand liggende logische gedachte luidt dan, het hoofd van de staat moet verdwijnen. Dacht u dat het mij gemakkelijk viel om een functie op te geven die mijn hele leven vulde? Aan dit besluit gingen talloze, slapeloze nachten vooraf, vol zware, onmetelijk zware zorgen, die steeds moeilijker waren weg te denken. Zo, zo. En u dacht dat de opperste man van de staat... die zware zorgen niet had? Ze worden opgeroepen door zijn maatregelen... waarvoor ik de verantwoordelijkheid niet meer dragen kan. Deze oorlog naar alle kanten... waarvan men vroeger zei dat hij tot elke prijs vermeden moest worden... Die absurde uitbreiding van de fronten en in het bijzonder die zinloze aan zelfmoord grenzende opoffering van onze manschappen, die gedwongen worden posities te handhaven die allang verloren zijn. Die... En u, generaal, u zou dat allemaal vermeden kunnen hebben. Ja, maar ik vond geen gehoor voor argumenten die voor elke militaire vakman vanzelfsprekend zijn. Daarom bleef mij niets anders over dan af te treden. God weet hoe zwaar me dit gevallen is. Een Interessant. U zegt dat uw argumenten voor elke militaire vakman vanzelfsprekend zijn. Is de logische conclusie dan niet dat onze opperste bevelhebber een leek, ja zelfs een militaire dilettant, moet zijn? Ja, het valt helaas niet te logen dat u niet de eerste bent die deze uitdrukking bezigt. Ha, nu beginnen wij elkaar te begrijpen. Niets is zo hard verkwikkend als openheid. Als dus het hoofd van de staat een militaire dilettant is en zijn maatregelen absurd, zinloos en aan zelfmoord grenzend zijn, zoals u zo raak zegt, hoe is het dan mogelijk dat gij geniale militaire vaklieden, die zich van uw verantwoordelijkheid bewust bent, door hem uw leger hebt laten opbouwen en u door hem in uw functies hebt laten benoemen? Waarom bent u dan zo welgemoed deze oorlog ingetogen? Ja, er was een hele reeks van generalen die voor deze oorlog hebben gewaarschuwd. Maar ja, zij werden afgezet, uitgerangeerd, zelfs de dood ingedreven. Dat klopt, die waren er. Maar bent u dan niet juist over de ruggen van die mannen handig op uw hoge post geklommen? Daar zijn dan toch maar twee mogelijkheden. Ofwel, was alles wat gebeurde werkelijk zo dilettant terug, absurd? zelfvernietigend en zinloos, zoals u dat belieft te formuleren, maar gij vaklieden hebt het alleen in het begin niet gemerkt, ofwel u hebt geweten hoe het zou gaan, en u hebt er het zwijgen toe gedaan, en meegewerkt zolang alles goed ging, zolang de ene zegen na de andere werd behaald, en onderscheidingen en titels en toelagen werden uitgedeeld, waart gij dan niet karakterloos, en eerloos en onkoopbaar van het eerste begin af? Wat is uw standpunt als vakman tegenover deze mening van een militaire leed? Meneer de president, onder officieren zou men op deze veronderstellingen slechts met het blanke wapen kunnen antwoorden. <laughs> Hoe gelukkig voor mij dat ik slechts een kleine civilist ben die niet in staat is u genoegdoening te geven. Zo iemand ziet in zijn bekrompenheid de zaken nu eenmaal op deze manier. Wie meedoet zolang het goed gaat en er tussenuit knijpt als het hachelijk gaat worden, is een lafaard en een verrader. Maar, zoals gezegd, dit is slechts de nietszeggende mening van een dilettant. Meneer de president, wat hebben deze twijfelachtige verdachtmakingen te betekenen, gezien het bewezen feit dat ik niet aan die aanslag heb meegewerkt, dat ik zelfs nadrukkelijk heb geweigerd. Prachtig. U hebt geweigerd aan de aanslag mee te werken. Dat wil dus zeggen, u wist er vanaf. En toch hebt u uw opperste bevelhebber niet van het plan op de hoogte gebracht, nog hem daarvoor gewaarschuwd. Juridisch noemt men dat, kennis dragen van, ondersteunen, medeplichtigheid. U zet de dingen gewoon op zijn kop, ik een heb... Ogenblik, ik ben nog niet helemaal klaar. In dit gebouw zit nog een officier, een creatuur, dat het gewaagd heeft om het hoofd van de staat aan te raken. Ze hebben hem te pakken gekregen, in een hoek gedreven en in elkaar geslagen zoals je doet met een dolle hond. En morgen geven we hem de genadeslag. Maar dit wilde ik u nog ten afscheid zeggen, die man heeft tenminste nog de moed opgebracht om te bijten. U gaf rechter de voorkeur aan om vanuit een veilige loge naar het dodelijk toneel te kijken en af te wachten wie de overwinning zou behalen. Maar bij ons zijn de logeplaatsen helaas opgegeven. Niemand is meer toeschouwer. Iedereen is acteur. Mijn complimenten, generaal. Ik protesteer. Ik verlang een andere rechter. Ik behoor voor een militaire rechtbank. Wij staan u allemaal aan het front, generaal. Wij zijn u allemaal militair. Dat hebben wij jullie maar bij tijd onschadelijk gemaakt. U heugt op mijn plaats. U niet, u, niet ik. U, niet ik. U, niet ik. Neemt u mij niet kwalijk dat ik hier binnendring, maar een lawaai op de gang overviel me. Een ogenblikje maar. Ja, u kunt beter nog even hier blijven. Het lange wachten op de luchtaanval is vandaag onverdraaglijk. Het vraagt meer van je zenuwen dan de aanval zelf. Wel, als men gezelschap heeft, valt het wachten toch makkelijker? Huh. Gezelschap? Deze jonge man keurt mij anders geen woord waardig. U spreekt niet met elkaar? Met de dood voor ogen? Hij was ooit mijn meest vertrouwde leerling. Wat is dan de reden? Ach, laat u hem maar. Hij geeft toch geen antwoord. Ik antwoord graag. Alleen geen mensen die ik veracht. U veracht een man van het niveau van uw leermeester? Daar kijkt u van op, niet? Hoe kun je dat toch doen? Als je jarenlang in de collegezalen... ...de voeten van de grote geleerd hebt gezeten. Die niemand zo heeft bevoorrecht als mij. Als je bedenkt dat deze leraar onze wetenschap bijbracht... ...die op een vaste ethische grondslag rustte. Dat hij ons ervan overtuigde... ...dat er geen waarheid bestaande was... ...die niet tegelijkertijd goed en mooi zou zijn. Wel een steekhoudende reden om mij te verachten. En deze hooggeëerde professor... ...begint nu het diepste wezen van zijn leerlingen aan het wankelen te brengen. Hun geloof dat hun vaderland het goede wil. Ik heb het vaderland nooit op één lijn gesteld met de tiran. Daarmee bedoelt hij het hoofd van de staat. Alles wat wij tot dan toe aan hem te danken hadden, de opheffing van de werkloosheid, de wederoprichting uit de vernedering, het nieuwe leger om ons te beschermen. Dat alles boog de grote socioloog om tot uitingen van het kwaad. Want volgens zijn theorie diende het slechts voor één enkel misdadig doel. De voorbereiding van een aanvalsoorlog. De oorlog is gekomen. Ja. Maar nu gebeurt er iets unieks. Dezelfde man die zonder compromis vecht tegen het kwaad... ...neemt vlak voor het uitbreken van de oorlog... ...een hoge post aan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wordt zelfs raadgever van de minister. Die hij ons vaak genoeg heeft gekenschetst... ...als een aanmatigende nietsnut omdat men mij bezwoer, omdat men hoopte dat mijn invloed de oorlog toch nog zou kunnen voorkomen. Hij heeft hem niet voorkomen. Maar desondanks bleef hij aan. Ook tijdens die misdadige oorlog. Er werd gefluisterd dat hij op een goede dag zelf minister hoopte te worden. Dan had ik deze oorlog bij tijds beëindigd. Daar kunt u zeker van zijn. In plaats daarvan werd ik uitgerangeerd. Want mijn raadgevende... ...waren niet welkom. En wat doet een man van karakter... ...die wordt uitgerangeerd... ...en merkt dat zijn chef hem niet hebben wil? Hij gaat heen. Maar mijn leermeester in de ethiek... ...bleef aan. En hij gebruikte de relaties... ...en de dekmantel van zijn ambt... ...om betrekkingen aan te knopen met de vijand. Hoe nobel toch? Hoe ethisch. Moreel gewoon niks op aan te merken. Alles wat ik ondernam diende de zaak van de vrede. De hinderpaal op deze weg was ons eigen regime. Daarom moet men er tegen vechten. Waar zich de mogelijkheid maar voordoet. En vanuit de meest geschikte positie. Ja. Door met twee tongen te praten. En door verraad. Als iemand zich al voor een strijder houdt die geen compromis kent. Dan moet hij daarvoor durven uitkomen. Ook als hij daaraan te gronden gaat. Het gaat om een veel grotere zaak. Dat ons volk niet te gronden gaat. Wat hebt u daar dan allemaal mee bereikt? Was het buitenland bereid met u en uw vrienden te onderhandelen? Nee, de haat die wij ontketend hadden was al te groot. Daarop ben ik gestrand. Daar hebt u dan het resultaat van uw houding. De mannen van de ondergrond, ze willen niets van u weten omdat u in dienst van het regime stond en het regime knoopt u op omdat u het hebt verraden. Een onverbiddelijke rechter. Ik vraag me af hoe hij in dit huis des doods terecht kwam, in dezelfde cel met de veroordeelde en dat nog wel in de tuniek van de soldaat. Ja, in de tuniek van de soldaat. Ziet u, dat was mijn antwoord op het conflict waarin ik geworpen werd, evenals hij. Ook ik geloofde niet aan de noodzaak van de oorlog. Maar ik kan in de nederlaag van mijn volk geen genoegen scheppen. Ik kan er niet aan meewerken en zo miljoenen kameraden in de rug aanvallen, die alleen maar hun plicht doen. Voor mij was er geen andere weg dan die naar het front. En hoezo bracht die weg naar het front u hierheen? Ik werd toegevoegd aan de staf van een regiment. We hadden een stad om die uitgehongerd moest worden. Toen kreeg ik een bevel in handen dat er ook geschoten moest worden op vrouwen en kinderen die zouden proberen te ontkomen. Ik zei dat dit bevel een strijd was met het volkerenrecht en weigerde het bevel door te geven. Toen werd ik gearresteerd en zou voor de militaire rechtbank worden geleid. Toen vond die aanslag plaats. Alle militaire gerechtshoven werden opgeheven. De aanklacht van het Staatsgerechtshof luide toen niet meer. Dienstweigering, maar sabotage Net. en hoogveracht. Net als bij mij. Hebt u al terecht gestaan? Bij de laatste luchtaanval gingen mijn akten in vlammen op. Ik moet wachten tot ze weer opnieuw zijn opgesteld. In die tussentijd zijn onze bondgenoten hopelijk hier. Ik wil mijn leven niet aan de nederlaag van mijn vaderland te danken hebben. Ik ben geen verrader. En toch zullen ze u als zodanig veroordelen als het tot een rechtszitting komt. Dat weet ik. En daarom heeft het leven voor mij zijn zin verloren. Mag ik iets vragen? Wat gebeurde er met dat bevel over burgers, vrouwen en kinderen... na uw weigering? Een ander heeft het eenvoudig doorgegeven. Het heeft geen zin om tegen een harteloze dode machinerie op te tornen. Plotsom. Ik sterf voor niets. Als wij van mening zijn voor niets te sterven, dan wil dat zeggen dat wij met onze dood niet in het rijnen komen. Komt u daarmee in het rijnen? Ik probeer het. Hoe dan? Als ik vragen mag. Het allesbeslissende proces moeten we in ons eigen hart voeren tot de allerlaatste consequentie toe. Dat heb ik geprobeerd. Nee, u bent op de loop gegaan. Ik? U bent gevlucht in de aanklacht tegen iemand anders, die niet meer op zijn geweten heeft dan u. Namelijk dat hij vocht, misschien met de verkeerde middelen en op een verkeerde post, en daarop stuk liep. Wat had ik dan moeten doen? Uw ondervinding aan het front kon niet uitblijven en was ook logisch. Anderen werden tegen hun wil gedwongen gruwelijker en onmenselijker dingen te doen, dan alleen maar een bevel daartoe door te geven. U dient de moed op te brengen, consequent tot het einde door te redeneren. Wat is dat voor een vaderland dat voor u tot een dode, harteloze machinerie kon worden? Het is nog altijd mijn vaderland. Ja, het is ons aller vaderland. Maar het is onteerd en geschonden. Dat legt ons slechts een verplichting op. Er nog meer van te houden. Ja, en deze liefde gebiedt ons op te richten wat vernederd is. En te zuiveren wat onteerd is. Hoe kan een enkeling zoiets doen? Alleen de enkeling kan dat. Wat is het vaderland? Is het door zijn grenzen bepaald? Die veranderen. Door taal of ras. Vaak vormen verschillende talen en rassen één vaderland. En soms valt dezelfde taal uit één en twee volkeren. Het is de grote eenstemmigheid van miljoenen zielen van enkelingen... ...die door een gemeenschappelijk ideaal verbonden zijn. Sterft dit ideaal, dan sterft ook vroeger of later het vaderland. Voorlopig de enkeling. Zoals ik bijvoorbeeld... Hoe wil een orkest zuiver klinken als de instrumenten ontstemd zijn? Laten we de instrumenten stemmen, zuiveren wij onszelf. Het instrument is niets meer waard. Hoe nederiger en erbarmelijker de menselijke ziel wordt, des te zuiverder zullen twee snaren gaan klinken. Oprechtheid en liefde. Wij jongeren zijn niet bewust onoprecht en liefdeloos geweest. Wij hebben voor waar gehouden wat men ons voorhield... Wij dachten daardoor van ons land te houden. Ik klaag niet aan. Niemand mag over een ander een oordeel vallen. Maar laten we te onverbiddelijker het proces in eigen hart voeren. Wij lieten ons roem, grootheid, eer en macht beloven. Wij dachten dat wij edeler waren, geschikter en voorbestemd om over anderen te heersen die wij als minderwaardig vervolgden, zelfs ter dood brachten. Was dat waarheid? Menselijkheid? En tenslotte maakten wij onszelf wijs dat wij bedreigd werden en we grepen naar de wapenen. Dat is allemaal niet meer ongedaan te maken. Waarom nog wroet in het verleden? Hoe kunnen wij bouwen aan de toekomst als wij met het verleden niet klaarkomen? Wij staan voor de keus, willen wij in het zelfbedrog volharden en al dus onze zielen verder vergiftigen? Of willen wij aan onszelf de reiniging voltrekken? En op deze wijze aan ons en aan onze kinderen een volwaardig nieuw leven schenken? Daar moet ik over nadenken. Als u tot klaarheid komt... ...verkrijgen dood en leven een nieuwe betekenis. Ook de dood. Het leven als proeftijd. De dood als begin. Niet als einde. Ik moet verder. Maar dan heb ik nog één vraag. Als dat de waarheid is... Waarom hebt ge uw stemmen dan niet verheven zolang die nog gehoord konden worden? Deze vraag is wel zeer gerechtvaardigd. Ach, de zeer eerbaarde heer smikt zeker juist de toren van de Almachtige af op mijn misdadig hoofd. Zie hier, ik sta tot uw beschikking. Wat zoekt u hier nog? Waar is uw God? Waarom ziet hij toe hoe u geslagen, hoe u ter dood gebracht wordt? Waarom leidt hij u niet uit de gevangenis? Waarom duldt hij al deze ongerechtigheid? God is met mij, in al mijn zwakte en mijn lijden. En hij geeft antwoord op alles, vroeger of later. Maar als u aan God vragen wilt stellen, zult u eerst moeten leren hoe u met hem hebt te spreken. Maar gij katholieken hebt toch een plaatsbekleder van God op aarde? En als priester bent u toch weer een plaatsbekleder van deze plaatsbekleding? Als u mijn vragen dus niet beantwoordt, Wekt dat dan niet de argwaan dat ook u, God, zou kunnen zwijgen? Dat hij afwezig zou kunnen zijn? God zwijgt voor u. Hij is heengegaan uit het leven van degene die hem daaruit hebben verbannen. Want hij dringt zich aan niemand op. Maar deze alwezige God spreekt zwijgend een harde taal... ...waar niet overheen geluisterd kan worden. Voor hem spreken de wenende moeders en vrouwen... ...en de honger van de verweesde kinderen... Voor hem spreekt een vuur en zwavel dat uit de lucht valt. Op u zowel als op mij. Daar zit de knoop. Naar de smaak van een jurist een niet wat twijfelachtige opvatting over rechtvaardigheid. Hij treft de onschuldige tegelijk met de schuldige. Want het is nu eenmaal aan de mens om in gemeenschap te leven. En ieder is verantwoordelijk voor de ander. En dat verzwaart de last van de schuldigen tot in het onmetelijke. U draait de rollen om, eerwaarde. waarde. Ik ben uw rechter, niet u de mijne. Het is aan u om eindelijk uw biecht te spreken. Niet u bent geroepen mij te absolveren van wat ik in dit uur te biechten heb. Ik verwacht onze zielzorger. Zelfs in dit huis heeft iedereen recht op de laatste sacramenten. Zeker, zeker. Binnen het kader van het huishoudelijk reglement. Maar het zou u toch wantrouwig moeten maken dat de goddelijke schikking zich wederom tegen haar dienaar keert, dat die aanval nu toch maar niet komen wil en het alarm juist vandaag zo lang moet duren tot het allerlaatste tijdstip van het bezoekuur is verstreken. Wat is dat toch merkwaardig? U wilt mij de laatste vertroosting onthouden? Ik onthouden. Ik heb het alleen over het huishoudelijk reglement. Wat geeft u zich toch altijd de moeite om in naam van het recht onrecht te begaan? Onrecht? In naam van het recht. Daaruit bestond nu precies uw hoogverraad. Houd u toch op met die kletspraat. Er is geen publiek meer dat u geloof schenkt. De enige reden waarom ik ter dood word gebracht. ligt in het feit dat ik als priester mijn plicht deed. Natuurlijk. Ik begrijp immers best waarvoor de biecht al goed kan zijn. Als een moordenaar bij een gewone sterveling komt en hem vraagt: mag ik meneer X vermoorden? dan zal deze gewone sterveling niet alleen neen zeggen, maar naar de politie lopen en zo vlug zijn benen hem willen dragen om deze moord te voorkomen. Maar als die moordenaar zo slim is, om met dezelfde bedoeling in een biechtstoel te glippen, en als de gewijde eigenaar dan eerst acht dagen in nog gewijdere geschriften bladert, voordat hij zijn vraag met een schuchter nee beantwoordt, wat denkt zo'n voormoordenaartje dan? Als zelfs die heilige man acht dagen lang niet weet of je een moord mag plegen of niet... ...dan kan ik het rustig wagen. En wat zo prettig is, hij vertelt het toch niet verder. Meneer de president, ik ben nu pas tot het inzicht gekomen... ...dat ik toen werkelijk fout heb gehandeld. Kijk. Ja. Toen mijn biechteling mij vroeg of de kerk het in de uiterste nood toestond een tirant te doden... ...toen antwoordde ik nee... En ik droeg hem op voor de bekering en het eeuwige heil van het staatshoofd te bidden. Daarom heeft hij de aanslag niet ondernomen, dat deed een ander. Maar sindsdien heb ik u van aangezicht tot aangezicht gezien en ondervonden dat men het beest uit de afgrond niet bekeren kan. En dan rijst de vraag of men nog voor een regering van leugenaars, woordbrekers en moordenaars mag bidden, die zichzelf in de plaats van God stelt. Maar waarom hebt u dan al niet tijdens de rechtszitting zo hard gesproken? Dat zou mij het vormen van een oordeel ongelooflijk hebben vergemakkelijkt. Waarom heb ik niet al in de biechtstoel zo gesproken? Waarom heb ik niet gezegd? Er bestaat alleen nog maar de keus of men u gehoorzamen wil of God. De keus of men moet binnen om verlenging of liquidatie van het kwaad. En of men in de geest van dit gebed ook wacht te handelen. In dit verzuim, meneer de president, ligt mijn schuld. En u zou nog een andere biechtvader willen hebben, alsof er nog één bestond die u op nog overtuigender wijze kon vrijspreken dan u zelf. Ik wens u veel succes. Overst. Mooi. Zelfs mijn oude vrienden kennen mij niet meer terug. Wat hebben ze met u gedaan? Het gebruikelijke. Ik heb nog geluk gehad. Op mond en halsland was bij mij verboden. Ze hoopt immers van mij als... ...medeplichter. Zo bleven van mij tenminste... Nog iets over een stem. Wat kan ik voor u doen? Dat hebt u al gedaan, dat ik u nog terugzie. Toen ik u voor de laatste keer wilde opzoeken, was u al gearresteerd. Daarom kwam u mijn plan niet eens meer te weten. U, u bent vrijgelaten. Wij gaan morgen dezelfde weg. U bent toch onschuldig? Oh nee. Ik werd van de ergste misdaad beschuldigd. Die van het denken. Ze stelden vast... dat ik met andere mannen overleg had gepleegd... hoe wij ons vaderland... naar de nederlaag konden redden en bewaren. Is dat alles? Wij worden terechtgesteld... omdat wij samen dachten. Weegt dat op tegen uw dood... Toen ik een uur geleden aanstalte maakte om naar u toe te gaan, was ik daar zeker van. Nu... ...is denken... ...is denken alleen voldoende. Als ik u thuis nog had aangetroffen, had u dan geweigerd? Ja. Dan ligt het niet op tegen uw dood. En in uw geval, overste, doet het dat wel? Als onze tijd gekomen is, dan zullen wij ruiterlijk sterven omwille van onze broeders en onze eer niet laten bezoedelen. Overste, u hebt uw beroepen op de Bijbel en u hebt getracht de doden. Gaat dat samen? Dit waren de woorden van de Maccabeers. Zij stonden op tegen de vijanden van God. De Heer droeg ons op onze vijanden lief te hebben. En het lijden geduldig te dragen. Maar het is goed zich zelfs in het lijden te oefenen. Maar eens komt het moment dat het verboden is daarin alleen maar te berusten. Namelijk, wanneer wij het gemakkelijk gaan vinden om toe te zien hoe anderen lijden. Alleen God mag zijn vijanden vernietigen. Ja, ja, maar wij zijn zijn werktuig. God gaf zich over aan zijn vijanden, maar eerst sloeg hij ze de tempel uit. De liefhebbende en de straf van de God zijn één. Ook al zullen wij dat nooit begrijpen. U heeft hij tot de stem van zijn liefde gemaakt. Mij tot zijn zwaard moeten we daar een twistpunt voor maken. Ik niet. Maar ik zou willen dat ik niet twijfelde. Als u Gods werktuig was, hoe kon u dan falen? De macht hebben leeft nog. Ja. Wat zou God toch willen met het leven van de mens die een heel volk in de afgrond stort? Dat hij het in de afgrond stort. Opdat het volk op de diepste diepte aangeland inziet dat het tijd is voor de ommekeer. Maar schuld, schuld kent een zodanige diepte dat er van ommekeer geen sprake meer kan zijn. Alleen nog van verdrinking. Om een volk dit uiterste te besparen moeten sommigen van zijn zonen zichzelf opofferen. Dat was mij opgelegd in mijn kameraden. Het is noodzakelijk dat wij sterven opdat ons volk door ons opstaat. Maar zullen dan degenen die ons ter dood brengen... niet meteen ons graf bedekken met een berg van smaad en schande? En zal het opschrift dan niet luiden? Eetbreuk en hoogverraad. Dat zullen zij zeker doen. Dacht u soms dat de strijd tussen goed en kwaad... eindigt bij het graf? Maar eens... Eens zal een van onze kinderen de vraag stellen... ...hield die man dan zijn eet, die ons volk vrede, welstand en glorie beloofde... ...om het in de plaats daarvan bloed, ellende, puinhoop en schande te geven. En een tweede zal vragen, moet men dan ook trouw blijven aan het kwaad? Is dat niet hetzelfde als verraadplegen aan het goede? En een derde, een derde, hebben ze dan allemaal werkeloos toegekeken bij al dat onrecht... Hebben zij zich werkelijk allemaal medeschuldig gemaakt. Zoals onze tegenstanders bewegen. En dan. Zal de zoon opstaan die tot het laatste toe heeft gezwegen. En hij zal zijn hand uitstrekken naar de heuvel. De heuvel die vele naamloze graven bedekt. En hij zal maar één woord zeggen. Hier. Bent u, bent u niet bevreesd voor die berg van leugens op ons graf? Hij dreigt mij te verstikken. Ja, dat is het donkere uur voor het kraaien vandaan. Ook dat hoort erbij. Als de heren al zo ver zijn dat ze Gethsemane spelen, dan volgt daarop aansluitend de scène van Pontius Pilatus. Ik sta tot uw beschikking. Te laat, meneer de rechter. Het vonnis is al gevuild. Ach, doet u hem toch dat plezier? Graaf, anders zou je kunnen denken dat wij onze rollen niet geheel hadden ingestudeerd. Nou, meneer de Graaf. Nou komen ze. Vreemd, de lucht weer zwijgt. Wij sparen onze munitie altijd voor het beslissende moment. Op de thuisvlucht hebben ze geen bommen meer. Het ligt natuurlijk voor de hand dat u mij naar de bedoelingen van mijn bezoek vraagt. U verwacht toch uw vrouw, is niet? Toch wel erg, dat zij door het langdurige luchtalarm niet op tijd hier kon komen. Volgens het huishoudelijke reglement is het nu natuurlijk te laat, het is al bijna nacht. Wel, ik ben hier gekomen om u te zeggen dat ik op eigen verantwoording een uitzondering zou willen maken. Voor het geval zij nog voor de voltrekking van het vonnis binnen mocht komen, zal ik haar persoonlijk naar u toe brengen? Ik heb geen dank verwacht. Vertelt u eens, waarom kunnen twee mannen als u en ik eigenlijk niet tot elkaar komen? Misschien is het daarvoor nog niet te laat. In uw slotwoord zei u dat ik u veroordeeld zou hebben omdat u gewaagd had te denken. Dat was uitstekend geformuleerd. Juist vanwege deze ongewoon zeldzaam geworden gave zoek ik u op. Vindt u deze bekentenis niet riskant? Riskant? U kunt het toch niet meer verder vertellen? Dit voorrecht delen vannacht nog andere mannen met mij. Bijvoorbeeld die eenzame vrijheidsheld, bij wie ik u zojuist aantrof. Een klein nazaadje van Willem Tell lijkt mij iets voor een museum. Men wil alleen al hierom niets van uw lieden weten, omdat uw dood als een verwijt zal werken op degene die er verstandig genoeg de voorkeur aan geven om te blijven leven. Dat is precies wat wij willen. Dat ons volk waarvoor wij sterven in leven blijft. Laten wij het over onszelf hebben. Waarom is het eigenlijk niet mogelijk christen te zijn en met ons samen te gaan? Onze chef roept de Almachtige vaak genoeg aan. Gods zegen zal ons niet onwelkom zijn. U zult ervaren dat we zeer grootmoedige onderhandelaars zijn. Onze overeenstemming staat immers niets in de weg. De priesters hier te landen verkondigen de goede oude leer dat het gezag van God komt. Dat heeft onze onverdeelde instemming. Al dus bestaat er geen enkele kans tot wrijvingen. Aan ons de aarde en aan God en zijn kerk de andere wereld. U moet toch toegeven dat u het grootste deel krijgt. Van God afkomstig betekent tegelijkertijd aan God onderworpen. Als de overheid zich aan deze wet onttrekt en de goddelijke opdracht verlogent, verliest zij haar aanspraak op onze plicht tot gehoorzamen. U bent een rebel en een ketter, want uw voortreffelijke theologen zeggen dat slechts God de overheid haar macht kan geven en ontnemen. Als wij dus de macht bezitten, dan is dat het onomstotelijk bewijs dat wij onze opdracht ook vervullen. Maar op een veel geheimzinniger manier dan u denkt. U moet God dienen, of u wilt of niet. Als u dat niet wilt, dan dient u de naam van Christus door het lijden van zijn kudde. Daar heb ik op gewacht. Het lijden. U bent dus ten offer gevallen aan de ziekte van het willen lijden. Dan moet ik u opgeven want deze ziekte is ongeneeslijk. U zult zich dus met uw vrienden in de rijen van eerbiedwaardige en ontroerende martelaars scharen, die enkel hun armzalig beetje leven moeten afstaan, om daarvoor in ruil glorie rijk en onsterfelijk op te staan. Is het niet zo? Niet wij zijn het die daarover beslissen. Oh, wat bent u ineens ontzaglijk bescheiden. Laten wij toch zonder masker met elkaar praten. U zult nooit opstaan. Ook daarvoor is gezorgd. Ik ben niet kwalijk, maar nu moet ik even lachen. Ik ook. Ik ook. Omdat u ons nog steeds zo diep onderschat, dacht u soms dat wij niet wisten dat wij over een paar weken voor een tijdje moeten verdwijnen? Dat zullen wij op een curieuze manier doen, door namelijk te beweren dat wij nooit hebben bestaan. Maar u denkt dat men dit geloven zal? Men heeft nog heel andere dingen van ons geloofd. De grap zit hem hierin, dat wij ook niet eens moeite hoeven te doen om hier terug te komen. Wij blijven hier gewoon. Zulks in tegenstelling met u. U kunt gerust zijn. In de paar weken die ons overblijven, ruimen wij nog grondig op. De jonge frisse groente, die oogsten wij op uw akkers. Wat dan nog overblijft is de oude taaie kool, de juiste voeding voor de schaarse wintertijd. De tijd van de opstanding valt in de lente. Dan telt slechts wat men gezaaid heeft, niet wat overblijft. U neemt mij de woorden uit de mond. Wat wil propaganda anders zeggen? Zaaien in harten en geesten. En dat doen wij. Vaderlandsliefde, heldendom en offerdood, dat komt allemaal op onze akkers. Wat wij op die van u zaaien, dat zijn de begrippen lafheid, eetbreuk. Hoogverraad. Die zullen opgroeien en gedijen. En daarin zult u opstaan. Ah, schijnt een achterblijver te zijn. De lucht klaart weer op. Ook tussen ons is alles nog wel opgeklaard. Wel, meneer de tegenspeler, wie wint de partij? Een groter iemand dan ik is uw tegenspeler. Eén leven heeft hij u reeds uit de hand genomen. De jeugd die zo in u geloofd heeft en die u zo bedrogen hebt, zult u niet doden. Vanwege die paar verbrande akten soms. Daarvoor beschik ik nog over dit kopje. En dat is een heel pinter kopje. Dat produceert zo'n bundeltje akten in een dag, in een uurtje, als het moet. Eindelijk. Het was tijd om het masker weer aan te doen. Ik voel mij werkelijk verkwikt. Hartelijk dank. Slagen. De muur tussen onze cellen is ingestort. Kalm blijven! Geen stommiteiten uithalen! Wij ons op weg naar jullie toe! Kalm blijven! Wat zou het goed geweest zijn niet meer wakker te worden? Nog beter is het... de weg met de open ogen helemaal tot het einde af te leggen. Gelooft u nu in het einde... De president van het gerechtshof was bij me. Hij trachtte voor mijn lichaam ook nog mijn ziel te doden. Maar de heer gaf mij zwakke kracht. Ik weet nu waarheen hij mij voert. Buiten schema te morgen. Het is zover. U gaf hij kracht. Mij ontnam hij die. De verleider kwam. En tot mijn ontzetting moest ik erkennen dat ik al lang tevoren voor hem bezweken was. Ik had gedacht zonder smet of blaam te kunnen blijven. Terwijl duizenden om mij heen onwetend en goedgelovig bezweken voor het kwade. Zonder dat ik probeerde het tot staan te brengen. Ik beschuldig mij van traagheid des harten. ...omdat ik het onrecht en het leed dat anderen overkwam... ...slechts vervloekte zonder daartegen in opstand te komen. Ik beschuldig mij van trouwbreuk... ...dat ik niet van meet af aan het kwaad heb bevochten. Maar pas toen het ons allen begon te overmeesteren... ...al dus heb ik tot zijn overwinning... ...het mijne bijgedragen. Merkwaardig. Het uur van de afrekening... ...blijft niemand van ons bespaard... Maar de zin van de biecht is niet de beschuldiging, maar het berouw, de boetedoening, niet de verdoeming. Wat geeft dat? Wij gaan ten onder en de anderen blijven. Zij hebben gezaaid, zij zullen ook oogsten. Oh nee, God zaait ons mensen. Wij zelf zijn het zaadkorreltje dat in de akker van de tijd valt. Laten wij ons nog slechts om dit ene bekommeren. Om als gezonde en vruchtbare zaadkorrel in de aarde te vallen. En als we daarin blijven liggen en nooit ontkiemen? Om te kunnen ontkiemen, moet de zaadkorrel openbarsten. En dat doet pijn. Daarom blijft dood, altijd dood. Afscheid, afscheid. Wond, wond. In dit uur komt het er voor ons beide op aan om moedig te zijn. Mogen wij de hoop koesteren dat zij die na ons komen... het beter doen en gelukkiger zullen leven? Dat mogen wij. Ondanks onze tekortkomingen. We hebben het recht dingen in het leven achter te laten die niet ontkiemen. Wij mogen waarschuwingsteken en wegwijzer zijn... boven onszelf uit... Wij mogen getroost zijn en troosten. Hoewel we tegenover onbegrijpelijkheden staan. Want wij zijn zelf iets onbegrijpelijks. Dat ver uitgaat boven alle gesternte. Ze komen dichterbij. We hebben nog maar een paar minuten. Zullen wij gemeenschappelijk het avondmaal nuttig. Pastor, ik heb nog een stukje brood. Wij kunnen het elkaar wederkerig toereiken. Ik draag de heilige hostie bij me. Zullen wij die verdelen? Wist u alstublieft niet rouwig om? Maar dat mag ik niet. Het allerheiligste betekent voor ons iets anders dan voor een protestant. Iets anders... Maar heeft God daarom dan die muur tussen ons neergehaald? Mogen wij ook in dit uur niet hand in hand voor hem verschijnen? Dat mogen wij. Maar laten we daarbij trouw blijven aan onszelf en aan onze leer, u en ik. Ik moet als katholiek priester mijn allerheiligste zelf nuttigen. Maar als uw broeder in Christus wil ik uw stuk brood voor u breken en het u toereiken. Kunt u daarmee instemmen? Dat kan ik. Het lichaam van onze Heer Jezus Christus. bewaren mijn ziel tot het eeuwige leven. Amen. In de nacht waarin hij verraden werd, nam onze Heer Jezus Christus het brood, dankte en brak het en gaf het aan zijn leerlingen. Neemt het brood des levens dat voor u gegeven is. Amen. Op. Laten we bidden. Jezus, wij betreuren van harte de fouten van ons hele leven. En aanvaarden ook moedig als boete uit uw hand het lijden dat u voor ons hebt weggelegd. Wij geven u ons leven terug dat wij van u ontvingen. Heer, wees ons genadig en wees barmhartig. In u stellen wij onze hoop. In u stellen wij onze hoop dat wij geofferd en niet verslagen zullen worden. O heer, laat ons sterven niet vergeefd zijn. Laat de dood van de miljoenen aan de front... in de huizen der steden en in de kerkers van uw vijanden... niet het einde zijn van ons gehele volk... maar zoals onze dood het begin van een nieuw leven in het aangezicht van de waarheid. Laat het zaad van het kwaad niet opnieuw wortel schieten in de harten van onze kinderen... Laat hen zien dat een wereld waaruit wij u verdrijven tot een hel wordt. Laat hen erkennen, o God, dat de wereld na deze oorlog niet afhankelijk is van soldaten, grenzen, plannen of organisaties. Maar enkel en alleen van dit ene. Dat wij het beeld van de mens weer oprichten naar uw evenbeeld. Amen. Amen. Ja, zo, daar zijn we dan weer bij elkaar. De heren is de tijd blijkbaar niet te lang gevallen. Gevangene 205, meekomen. Tot ziens, vriend. Het beste, mijn zoon. Ja, nou, bijna hadden we geen van beiden ons woord gehouden. Ik huh. geef hem met die vroeg toch een jaar veilig. En de laatste achterblijven moet ons dan net op zijn laatste bommetje trakteren. Zijn er slachtoffers? Uh, aan de andere kant in de cellen. En op de gang moest de president van het gerechtshof eraan geloven. Een zware stuntbalk precies op zijn kop. Voor mijn deur? Tja, uw deur is niet meer af te sluiten. Och. Huh. Loont ook niet meer de moeite. Gevangen met 204. Alles gaat weer zijn gewone gang. Over het kwartier wordt u gehaald. Zijn gewone gang. Hebt u uh, nog een wens? Ja. Ik zou een brief willen afmaken. In orde. Mij zo vernederd als ik nog nooit vernederd ben. Opdat ik alle trots zou laten varen... ...en eindelijk in mijn laatste uur... ...mijn grote zondigheid zou inzien. Dat ik hem om zijn vergeving zou smeken... ...en zou leren mij aan zijn genade toe te vertrouwen. Hij laat mij de diepste pijn van het afscheid doorleven... ...de grootste angst voor de dood en de hel, opdat ook dit voorbij is. Dan rust hij mij uit met geloof, hoop en liefde, met een waarlijk overdadige rijkdom aan gaven. En daarmee kom ik tot jou, tot mijn lieve vrouw. Zonder jou, mijn hart, zou ik de liefde niet bezitten, zonder welke niemand volhardt. Alleen wij samen zijn een mens. Wij zijn één scheppingsgedachte. Daarom ben ik er ook zeker van dat jij mij op deze aarde niet zult verliezen. Ik zou eigenlijk afscheid moeten nemen van jou en de kinderen. Ik kan het niet. Ik zou jullie eigenlijk moeten beklagen en betreuren. Ik kan het niet. Als de Heer jullie het gevoel van absolute geborgenheid schenkt, dan behouden jullie na mijn heengaan een schat waar tegenover zelfs mijn leven niets betekent. Nee, jullie zult mij niet verliezen. De taak waarvoor God mij heeft geschapen is uitgevoerd. In jullie moet Hij verder werken. Misschien blijven wij doden, naar men zegt ook verder in jullie midden. Belangrijker is echter dat wij ook graag bij jullie verwijlen. Mens. Dit was een luisterspel van Peter Lothar en een vertaling van Leon Povel. De graaf was Paul van der Lek, de pastoor Richard Flink, de president van het gerechtshof Gerard Hartkamp, de arbeider Peter Arians, de generaal André van den Heuvel, de professor Louis de Bree, de student Harry Bronk, de overste Jan Borkus en de bewakers Jos van Turenhout en Jo senior. De regie had Lyon Povel.